Twee uur dikte Hark met het nos -journaal. Ronnie Brunswijk wil president van Suriname worden. De oud-rebellenleider doet in 2015 een gooi naar het presidentschap. Tijdens een optreden in Paramaribo van de Amerikaanse rapper Rick Ross... maakte Brunswijk dat bekend. De 61-jarige Brunswijk, die ook bekend is als showpromotor Romeo Bravo... zei onder meer, ik wil alle armen in Suriname rijk maken... Als je 100 dollar nodig hebt, dan bel je naar Bravo. Hij had een tas met geld bij zich en gooide biljetten naar het publiek. Ronnie Brunswijk was in de jaren 80 leider van een groep Kerillia-strijders. die vocht tegen de toenmalige leider van het militaire bewind van Suriname en de huidige president, DC Bouterssen. MKB Nederland maakt zich grote zorgen om cyberaanvallen... zoals die de afgelopen weken op Nederlandse banken hebben plaatsgevonden. Voorzitter Hans Biesheuvel zei in het tv-programma Jinek op zondag... dat hij bang is dat dit soort aanvallen grote schade kunnen veroorzaken. De afgelopen week hebben meerdere banken last gehad van een cyberaanval... waardoor klanten niet konden internetbankieren.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 De bouw van een nieuwe olie-terminal in de Rotterdamse haven gaat definitief door. Het de havenbedrijf Rotterdam, een Nederlands en een Russisch bedrijf, hebben een overeenkomst getekend. Volgend jaar wordt begonnen met de bouw en naar verwachting is de terminal in 2016 klaar. De bouw kost ongeveer 800 miljoen euro. Nu al komt 30% van de ruwe olie en 45% van de olieproducten in Rotterdam uit Rusland. En daarmee is Rusland de belangrijkste leverancier. Het weer dan nog. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat zon... bij een temperatuur van een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Hoe oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet. Wilt u ook supersnel ondernemen? Dat kan via het nieuwe 4G-netwerk van KPN. Supersnel mobiel internet om supersnel te ondernemen. KPN doet het gewoon. Stap ook over op 4G van KPN voor slechts 35,84 per maand ex-BTW met gratis Samsung Galaxy S3 4G. Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com slash zakelijk. KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Een upgrade krijgen voelt altijd goed, wow. maar is vaak van korte duur.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 met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. De strijd om het kampioenschap gaat door. Feyenoord, PSV en Vitesse wisten eerder dit weekend al te winnen. Wat doet Ajax? Het speelt om half vijf tegen Heracles. Maar er zijn al drie wedstrijden daarvoor. En eentje is al een tijdje bezig in de Galgenwaard. FC Utrecht tegen Ado Den Haag. Praat ons bij, Bas Tichler. Was 0-0, is 1-0 e geworden. Terwijl nu Duplan voor Utrecht op jacht gaat naar meer. Maar van de bal wordt gezet door Omero. Die doet dat, ondanks een fluitconcept van het publiek, geheel correct. Maar de goal op naam van Jens Toornstra. Nou juist hij... De oud-speler natuurlijk van ADO die afgelopen winter naar Utrecht ging. Aanval over de rechterkant, schot op doel, gekeerd door Coutinho. En vervolgens in de doelbond bleef die bal eigenlijk een beetje liggen. En komt hij voor de voeten van Toornstra. Die hoefde er alleen maar tegenaan te lopen van dichtbij 1-0. Voor Utrecht met nu nog 13 minuten te gaan. Zoals het hoort als je scoort tegen jouw club. Ingetogen, een gebalde vuist en meer niet. Maar wel 1-0 voor Utrecht tegen Den Haag. Aan het einde van de middag ontvangt Ajax dus Heracles En verder straks om half drie aftrap van de noordelijke strijd tussen Groningen en Heerenveen. En ook nog NEC tegen AZ. Verder zijn we bij het zwemmen vanmiddag. Later op de middag om de Swimcup Kampong en Oranje-Zwart. Dat is hockey. En eh, allemaal op zoek naar die playoffplaats aan het einde van het seizoen in de hockeycompetitie. Maar er is natuurlijk ook groot feest bij het wielrennen. Gio Lippens, Parijs. Hoe zijn we het bos al door? We zijn het bos door. Kopgroep van vier man die als eerste het bos doorkwam. Gert Steegmans, Matthew Heyman, Stuart O'Grady en de onbekende Fransman Clement Koretsky. Ze hebben een voorsprongetje, nog maar van 34 seconden, op een jagend eerste deel van het peloton. Een mannetje of 50-60 met daarbij alle favorieten, met daarbij ook de belangrijkste Nederlanders. 1984, Fiction Factory en Feels Like Heaven. Nou, we is naar Utrecht, ADO, Den Haag, Bas 1-0 via Toornstra dus en toen? Toen werd het bijna 1-1 omdat Van Duinen een bal uh, onder doelman Ruiter doorspeelde. Die bal werd uit de doelmond weggetikt nog net door Van der Marel. En misschien nog wel belangrijker, bij die actie is doelman Ruiter geblesseerd geraakt. Die heeft het nog een minuutje of anderhalf aangezien. Is vervolgens op het veld verzorgd en heeft uh, de conclusie getrokken dat dat niet meer ging. Is naar de kant gegaan en dat betekent dat we het Utrechtse debuut hebben gezien van Jeroen Verhoeven. Ja, kultfiguur geworden natuurlijk, luid toegejuicht door het publiek. We kennen hem van Volendam, we kennen hem als reserve doelman van Ajax. Terwijl er nu uh, een opstootje ontstaat aan de andere kant van het veld. Waarbij Kevin Jansen geel krijgt omdat hij een flinke tik uitdeelt aan even zijn tegenstanders. Zo heeft Fink eigenlijk een minuut of 75 niets te doen gehad. En heeft hij in de laatste 5, 6 minuten 4 gele kaarten moeten uitdelen. Allemaal voor ADO trouwens. En dat geeft wel aan dat de vlam nou ja, in de pan slaan is misschien wat overdreven. Maar het is wat grimmiger geworden. Allemaal na die goal van Toornstraam. Omdat het tot dat moment bij een status quo eigenlijk allemaal rustig voortging. En iedereen dacht, nou ja we zitten lekker in het zonnetje. Het zal allemaal wel. Maar nu. Komt er toch zo links en rechts een kaart en gebeurt er dus het een en het ander. Verhoeven in het doel, de wedstrijd ligt stil... omdat de verzorging voor Utrecht in het veld moet komen na die overtreding. En de klok zegt 83 minuten gespeeld in de Galgenwaard. Gaan we weer terug naar Parijs-Roubert-Gio. Nog een kopgroepje of is er geen sprake meer van? Ja, ze zijn er nog wel, maar als ze achterom kijken dan zien ze daar het peloton naderen. Dat veelkleurige peloton in dat zonovergrote Noord-Frankrijk. Want het is eigenlijk prima weer onderweg een gaatje of tien. Er staat bijna geen wind. en Het is vooral stofhappen geblazen voor de coureurs op die kasseienstroken. Want het is hier al een tijdje droog, net als in Nederland. En dan is het inderdaad dat de wolkenstof, zeker als dat peloton over zo'n kasseienstrook passeert, opwaaien. We hebben een kopgroep dus van vier man. Ze zullen zo meteen worden teruggepakt. Pakt. Met Gert Steegmans, met Matthew Toen Stuart O'Grady toch drie erkende ja, kleppers op die kasseien. O'Grady alles een keer winnaar van Parijs-Roubaix. En er zit er nog een Fransman bij die handig is meegeslopen. Zat eerder ook al in een ontsnapping vandaag. Clement Koretsky hebben veel ontsnappingen gezien. Het is geen moment stilgevallen in deze Parijs-Roubaix. Vanaf de start eigenlijk al. Boris van Hagen heeft het geprobeerd. De Nederlander Martin Tjolinghi is er vandoor gegaan. O'Grady eerder ook al in een ontsnapping. Samen met Clear Thomas en Borut Bo we zagen zojuist in het bos van Waller, zagen we heel even Taylor Finney losrijden van het peloton aan de voorkant. En hij had Ramon Sinkeldam, jonge Nederlander in zijn wiel, van de Argos Shimano formatie. Maar die zijn inmiddels ook weer teruggepakt door het peloton. Waar we zien dat het aan de voorkant wel weer onrustig is op dit moment. Een groepje van een man of zes die daar wegrijdt. Zojuist zagen we ook het Wagner, Duitser in dienst van Blanco. De Nederlandse ploeg, die zagen we daar rijden. En nu zien we dan weer een groepje wegrijden met op de onvermijdelijke Maarten Chalingi, die vandaag toch al vaker geprobeerd heeft weg te komen. Werd hier alles ooit een keer derde. Na een vroege ontsnapping was hij een van de overlevers in die ontsnapping. En dat is uh, mooi als we dat uh, zien daar aan de voorkant. Ook Chris Boekmans van Van sluipt daar mee met Maarten Chalingi en een paar anderen die zometeen dan die kopgroep gaan opvreten. 22 seconden is het verschil nog maar. Het Bos van Waller heeft geen grote problemen opgeleverd. Geen grote valpartijen... Maar maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het weer. We hebben wel een flinke valpartij gezien. Een nare valpartij van een van de Franse outsiders. Johan Ofredo rijdt altijd goed in dit soort koersen. Rijdt ook goed in Vlaanderen. En die kwam heel vervelend met zijn voorwiel op een vluchtheuvel terecht. Raakte een paaltje en vloog over de kop. Kwam op zijn kin op de weg terecht. En Dat zag er gewoon even niet fijn uit. Maar hij zal ongetwijfeld de koers verlaten hebben. Verder niet al te veel spektakel tot nu toe nog. Het is afwachten of de verzamelingen de concurrentie het uh, aandurft om Fabian Cancellara op zijn geliefde terrein aan te vallen. Want dat is natuurlijk met stip de grote favoriet in deze wedstrijd. Cancellara die een week geleden de Ronde van Vlaanderen won en uh, hier natuurlijk zijn zinnen gezet heeft op uh, Parijs-Roubaix. Maar hij is twee keer gevallen afgelopen week. Eén keer uh, in uh, Schoten in uh, een uh, wedstrijd uh, in Vlaanderen. Daar kwam die vervelend te val. En op de training. Dat was de naaste val. En één keer lag hij stil op de weg. En uh, Uiteindelijk bleek het wel mee te vallen, maar je weet nooit hoe dat doorwerkt in het koppie, in het lichaam van die grote favoriet. De concurrentie weet het in elk geval, die moet iets gaan proberen in deze parijs -Roubert. 19 seconden is het verschil nog, 83 kilometer te koersen. Wat een goal! De goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Willem 2, PSV 1-3, rust 0-1 via Van Bommel. Jordans Peters met de gelijkmaker op dat moment 1-1 en daarna Vonen en de Rijk 1-2 en 1-3. PSV speelde alleen wat onrustig toen het 1-1 werd. Maar Mark van Bommel hield er alle vertrouwen in dat het goed zou komen. Het klinkt misschien al gaan, maar er was ook wel te verwachten dat wij gewoon, als wij gewoon gaan voetballen, vanuit de positie voetballen en uh, redelijk snel druk zetten, dat, dat die kansen komen. Die hadden, dat hadden we in de eerste zelf ook niet veel. Maar dat hebben we uiteindelijk zelf, zelf verdiend. En het was toch nog, wat uh, je zegt, na die 1-1, even onrustig. Even onrustig. En voor Willem het een beetje het verhaal van het seizoen. Gestreden, maar geen beloning. Trainer Jurgen Streppel. Ja, zo kun je het wel zeggen. Al had ik eerlijk gezegd, na de vrije trappen die zij uh, 2-3 kregen rond de 16... had ik gedacht dat wij hier wel uh, minimaal met een punt weg zouden gaan. Uh, maar het mocht, niet zo, het mocht niet zo zijn. Maar goed, wij kijken naar onszelf. Maar uh, laten we heel snel hopen dat de, dat de tent van de aflevering Mesh van ons veld afgaat. Want dat wordt de langzamerhand frustrerend. Volgende week speelt PSV, de topper, tegen Ajax. En dan wordt er natuurlijk veel meer gevraagd van de ploeg van Dik Advocaat. Vandaag is, was het een moeten. En volgende week is het ook een moeten. Maar ja, dan, speel je, dan speel je tegen een andere tegenstander. Zijn de verwachtingen ook anders? wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en dat soort ploegen Vitesse... Dat, dat zijn wedstrijden die op zich staan. Daar hoef je helemaal niet in vorm voor te zijn. De laatste drie wedstrijden hebben er twee gewonnen, één gelijk gespeeld. Dus op zich is, qua resultaat is dat niet zo slecht. We trekken alles wel weer naar die ene nederlaag. maar ja. We staan nog steeds op de tweede plaats, toch? Andere kampioenskandidaat is Vitesse. Het won gisteren met 3-0 in uh, Arnhem van NAC Breda. Bij de 1 0 door een goal van wie anders dan Boni. 2-0 Ibarra en 3-0 wederom Boni. En het was alweer de achte wedstrijd op een rij waarin Wilfried Boni scoorde. De recordhouder is nog steeds Pierre van Hooydonk... die ja, in de vorige game was het nog namens NAC 11 keer scoren op een rij. Boni heeft dus nog wel wat uh, goaltjes te gaan. Ik weet niet of ik dat kan I maar ik wil every game and en two points. Ja, hij bezorgde Vitesse dus in ieder geval drie punten. Kieper ten Rauwelaar moest concluderen dat Nak weinig kans maakte tegen Vitesse. Boni maakte het grote verschil. Die man is in Nederland is dat buitencategorie. En, en, en nogmaals, die maakt van een halve kans maakt, die gewoon, maakt, maakt die gewoon een goal. En uh, ja, dat heb je vandaag kunnen zien. Vitesse hebt uh, plus 20 miljoen. En Nak hebt uh, min 10 miljoen. En, uh, en, en dat is het grote verschil. Gaan we terug naar Vitesse. Trainer Fred Rutte is natuurlijk ongelooflijk trots op zijn ploeg. We hebben een ontwikkeling van het team, hebben we doorgemaakt. En uh, ja, dat is eigenlijk chapeau voor, de, voor, voor deze ploeg. En, en daar ben ik best wel trots op dat, uh, dat ze ook uh, de bereidheid hebben om, uh, ja, om heel veel arbeid uh, te verrichten. En, uh, want als je ziet dat, we, dat ze toch, er, staat er wel een ploeg opvalt. En, uh, en doordat we samenwerken, kan je alleen maar dit, res, dit soort resultaten halen. En dan heb je natuurlijk altijd de individuele kwaliteiten. Maar ja, goed, Barcelona heeft Messi, wij hebben Boni. Zo meteen de andere wedstrijden van gisteravond. Eerst terug naar het heden FC Utrecht tegen ADO de slotfase. Bas Tegelig. 1-0 voor Utrecht door die goal van Toornstra. Je verwacht een offensief van ADO, maar de eerlijkheid is dat het eigenlijk aan de andere kant gebeurt. Terwijl nu Mulenga wordt weggestuurd, maar dat paasje van Toornstra bereikt dan de Zambiaan net niet. Dan blijft er van ADO eentje geblesseerd liggen. Die is dan onderweg aangetikt. Dat moet uh, Omiru zijn. Maar wat is er dan in de afgelopen minuten gebeurd? Daar waar Ado natuurlijk naar voren wilde. Een vrije schop aan de andere kant van de voet van Toornstra. belanden op de paal. De rebound, daar liepen er eigenlijk van Utrecht drie naartoe. Maar die liepen er allemaal langs. Zo werd Ado gered. En een seconde of drie, vier later kwam die bal via de rechterkant. Via Duplan weer terug bij de tweede paal. En werd er gekopt door Moulenka. Maar die kopte naast. En dat zijn dan grote kansen geweest voor Utrecht. Om de wedstrijd al in het slot te gooien. Nu heeft Ado in ieder geval, terwijl de extra tijd inmiddels loopt. Vier minuten komt erbij. Daar nog 3,5 minuut van over. Heeft Ado in ieder geval nog de hoop. Extra aanvallers in het veld gekomen daar. Vicento bijvoorbeeld, terwijl nu ook Kopper zich in het strafgebied van Utrecht meldt en er uiteindelijk geschoten wordt. Maar dat gebeurt vrij slap door op Beugelsdijk. Want ook hij heeft maar besloten dat hij spits moet zijn in de extra tijd. Om dan te kijken of hij het zinkende schip nog weer vlot kan trekken. In de extra tijd van deze wedstrijd. 1-0 voor Utrecht. ADO komt weer. Rechterkant van het veld. Goed verdedigd door Bultthuis. En een vrij wilde trap naar voren. Waar uh, Toornstad dan maar hoopt de enige overgebleven aanvallen te bereiken. Dat is Moulenka, die komt er niet bij. Ado neemt over, maar ook dat is dan kortstondig En zo krijgt Utrecht weer de bal aan de linkerkant van het veld. Via Van der Gun, die handig genoeg is om eigenlijk met weinig ruimte in balbezit te blijven. Nu toch de bal kwijtraakt, omdat niet alleen de tegenstanders in de buurt staan... maar ook nog de zijlijn. Dat is toch, toch te gortig. Dan kan Ado nog een keer komen. Komt Koppers, weer diep op de vuilnelijke helft. En gaat de bal naar de zijkant. Vicento geeft een voorzet. Dan staat Van der Marel in de weg, die zich keurig heeft hersteld... van een zwakke wedstrijd waar hij eigenlijk bezig was, maar de laatste 10, 15 minuten. Wordt hij toch geluk toegezongen door het publiek omdat hij telkens alles goed doet. En misschien wel de belangrijkste redding van de middagverrichter voor Utrecht. Toen de keeper al geklopt was op dat schot van een minuut of tien geleden. Via Van Duinen haalde hij de bal uit de doelmond. Ado heeft weer de bal. Daar komen ze weer. Meijers, een bal richting het strafhofgebied. Daar wordt hij weggekopt door Bulthuis. Die blijft liggen. Zegt dat hij uh, in botsing is gekomen met Mike Van Duinen. Als de scheidsrechter Fink aangeeft dat hij niet van plan is daarvoor het spel stil te leggen. Kies de verdediger eieren voor zijn geld. En staat maar weer snel op. Maar aan de andere kant is de bal dan wel het laatste op Bulthuis geraakt over de zijlijn gegaan. En mag Ado een ingooi gaan nemen. Zo mag de ploeg met het hele elftal op de Utrechtse helft blijven staan. Vorm Oud-FC Utrecht natuurlijk. Brengt de bal opnieuw in. Uit verdedigde Utrecht. Dat gebeurt eigenlijk zwak door Herings. Invallen. Opnieuw ingebracht door Ado. Weer weggewerkt. Opnieuw ingebracht door Ado. Dit keer Van der Warel die hem naar voren trapt. Lijn zit er al lang niet meer in. Bij Adel hopen ze dat hij een keer goed valt. Bij Utrecht hopen ze dat ze een keer kunnen onderscheppen. Zoals nu en dat er met een counter toch nog een deur in het slot gegooid kan worden. Dat zou dan nu via Azaren kunnen. De bal gaat naar het midden, naar Toornstraat. Toornstra Van de Gun, die wordt van de stoppen gelopen door Malone. En die, of door Poupon is dat zelfs, die helemaal mee komt verdedigen. En dat levert dan Utrecht op 30 meter van het doel een vrije schop op. Diep in de extra tijd, uiteraard blijft het slachtoffer van Utrecht nog even liggen. Om daar nog wat seconden te winnen van de gun. Komt Popon nog even praten met de scheidsrechter dat het wat hem betreft wel verder kan. Zegt de klok nog altijd eh, 1-0. Nou dat zegt de klok niet, maar het scorebord wel. Door die goal dus van Toornstra gemaakt na 72 minuten een intikkertje. Dan zou het misschien feestelijker geweest zijn voor hem om tegen zijn oude ploeg uit die vrije schop te scoren. Die dus op de paal belandde. En nu komt er een nieuwe vrije schop van Utrecht. Die lijkt me eerlijk gezegd wat eh, aan de verre kant. Toornstra legt wel de bal klaar, ik zei 30 meter. De bal ligt recht voor het doel. Ado heeft nog... In ieder geval de gelegenheid te baat genomen om een viermans muur te metselen... die dan net buiten het eigen strafschopgebied moet gaan staan. Daartoe wordt in ieder geval nu door Coutinho de opdracht gegeven. En als we dan op de klok kijken zien we dat er nog een halve minuut over is van de extra tijd. Na het oponthoud van zo even bij dat blessuregeval zal er wel een half minuutje bij. Toornstra legt aan en schiet de bal in de handen van Coutinho... die dan in de laatste 10-12 minuten meer getest is dan invaller Verhoeven... die dus de gebaseerde de ruiter is komen vervangen aan de andere kant... Want die heeft hoegenaamd nog niets hoeven doen. Dat lijkt zo te blijven als Koppers het duel verliest van Duplan. En Utrecht dat zou moeten uitspelen nu. Als de bal naar de buitenkant gaat naar Van der Gundrand van het strafzoekbied. Die gaat schieten, maar schiet tegen Wormgoor op. Dan komt Ado met de schrik vrij. Blijft de bal twee meter buiten het strafzoekbied hangen. Komt hij op het hoofd van Omero. Die kop wel weg, maar in de voeten van Bulthuis. En zo lijkt het erop dat Ado geen vuist kan maken. En dat de revanche na de twee 4-0 nederlagen... Tegen Vitesse, dat kon nog, vond men. Maar tegen RKC, dat kon toch niet uitblijven. Sterker nog, die blijft uit. Want Fink vindt dat het genoeg is. Toornstra, de 20, Alsof het zo moest zijn. En zo eindigt het in een zonovergrote galgewaard op 1-0 bij Utrecht-Ado. Gaan wij verder met voetbal van gisteravond? We waren gebleven bij Twente-Roda. Twente tegen Roda JC. Dus 2-0. 1-0 Castanjos was de rust van Chadli. 2-0. En die goal van Lucas Castanjos was bevrijdend. Voor heel Twente en voor Castanjos zelf. Ja, natuurlijk ook. Als uh, speler wil je, als, natuurlijk als spits wil je heel graag scoren. Maar ik denk het belangrijkste was gewoon weer het team. En uh, ja, een overwinning thuis na lange tijd. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Trainer Alfred Schreuder kan wel een verklaring geven waarom het Twente vandaag eindelijk een keer wel lukte. Ah ja, ik denk dat wij een team zijn wat uiteindelijk iedere week wat beter aan het worden is. En, uh, we doen heel veel dingen uh, goed, vind ik. Met name ook in balverlies. Dat we weinig weggeven en heel veel druk geven op de tegenstander als we de bal kwijt zijn. En, uh, en in een kleine ruimte is het ontzettend moeilijk voetballen. En dan heb je spelers nodig die het elftal even lucht geven om de bal vast te kunnen houden op de helft van de tegenstander. En dat heeft met name Charlie uh, uitstekend ingevuld. Schreuder werd overigens op de bank voor het eerst vergezeld door Michel Jansen. Hij is interim trainer geworden, omdat hij over de vereiste papieren beschikt. En Schreuder heeft die dus niet. Deze Jansen wordt een stroomman genoemd. Dan denk je dat kan je eens vragen, maar hij verzet zich er niet tegen. Nee, ik, ik heb ook niet de behoefte om me daartegen te verzetten. Ik dan, uh, dat is iets, dat, ja, zo wordt het genoemd. En, uh, en ik kan dat toch niet veranderen. Het gaat uiteindelijk alleen om, om een gevoel. En uh, ja, ik heb dat al een paar keer benoemd. Uh, met name met, met contact met Alfred. Dat was altijd al heel erg goed. Toen Alfred mij belde. Ja, toen heb ik echt in eerste instantie natuurlijk getwijfeld. Van, ga je er zitten voor je papiertje? Nou, dat bleek heel duidelijk niet het geval te zijn. En uh, ja, dat is ook de eerste week is dat gewoon gebleken. Je bent, uh, je bent gewoon gezamenlijk bij je verantwoordelijk. En, uh, en uiteindelijk hoop je dan op ja, een resultaat zoals vandaag. Geen stroomman dus, maar Schreuder doet het woord na de wedstrijd. Het werd Twente niet uh, moeilijk gemaakt overigens door Rona. Trainer Ruud Brood uh, miste een beetje de beleving bij zijn spelers. Je moet strijden en uh, ja, dat heb ik af en toe gemist. Dat gelatenheid, daar, word ik, ja, daar kan ik nog steeds erg boos om worden. Je ziet het niet aan me, maar ik had wel echt heel wat langer tijd nodig. En je maakt het team ook wel bewuster weer na afloop van... Uh, het mag wel eens met een, uh, een vloek en een zucht. En vaak zie je spelers dan dat ze stilletjes gaan zitten of naar de douche. Ja, dat kan niet. In deze fase moet dat toch anders. De vierde wedstrijd gisteravond was Pex Zolle tegen RKC Waalwijk. Het werd 1-1 bij de goals werden gemaakt voor de rust. 0-1 Jozefsoon, 1-1 Mochtar. En zonnentrailer Art Langelen kon wel trainen of uh, leven met het gelijkspel. Als je een wedstrijd niet kunt winnen, ja, dan moet je maar zorgen dat je hem niet verliest. Nou, dat is het mooiste cliché dat er is op dit moment, maar het ja, klopt. Want. Uh... Ja, goed, in de eerste seizoen zelf verloren deze wedstrijd aan het eind. En, en dat doen we nu niet. We zijn daar volwassen in geworden. En uh, RKC heeft ook de kracht niet meer om daar nog iets mee te doen. Maar goed, het hoeft maar één moment te zijn. Hè. En je kan uh, met lege handen staan. Dus wat dat betreft zijn we blij dat we niet verloren hebben. En ook rkc verdediger Guy Ramos was tevreden met het puntje. Ja, ik denk dat we tweede helft, eind tweede helft in verdrukking kwamen. En dat uh, Zwolle de overhand had. Uh, ja, gelukkig slepen we die uh, ene punt over de, over de streep. Ik geloof dat Roda heeft verloren. Dus uh, ja, loop je ook weer uh, één punt weg van Roda. Dus uh, goede zaken, denk ik. Ja, want Roda verloren inderdaad. En zijn trainer is Erwin Koeman en die komt over een week broer Ronald tegen... als Feyenoord op bezoek komt in Waalwijk. En dan? Ja, mijn broer had gezegd, als jullie nou winnen vandaag... dan heb je de punten niet meer nodig, maar ik moet hem helaas teleurstellen. Juist. En dan nog één wedstrijd van vrijdagavond. Feyenoord tegen VVV werd 1-0 door een goal van Pelle. Met dus een juist geëindigde Utrecht-ADO Den Haag. 1-0 komen we bij de stand. Vijf van de top zes uh, heeft, heeft al gespeeld en hebben al gewonnen. Namelijk uh, FC Utrecht. 51 punten, 60 gedeelte plaats. Met Twente, die staan vijfde, met 51 punten. Dan gaan we naar 59 punten Feyenoord. Dan gaan we naar 60 punten voor Vitesse. 60 voor PSV en ook 60 voor Ajax. En die gaan dus nog spelen. Onderaan, u hoort het heel klein beetje extra lucht voor RKC en Pex Zwolle. Ze hebben nu namelijk 30 punten, allebei uit 29 wedstrijden. AZ heeft... Heeft er 29, maar gaat nog spelen. Roda bleef dus staan op 26. VVV Venlo blijft staan op 22. En Willem II, het heeft nog een paar weekjes... maar het wordt wat donkerder in Tilburg. 17 punten uit 29 wedstrijden. En we hebben nog drie wedstrijden te gaan vanmiddag. Om half vijf dus Ajax tegen Heracles. En straks om half drie Groningen-Ereveen en NEC tegen AZ. Gaan wij verder met zwemmen. Inge Dekker kwam eigenlijk zonder al te hoge verwachtingen naar de zwemcup. Afgelopen maanden stonden we vooral in het teken van reizen en studeren. In Eindhoven wilden ze vooral laten zien dat ze het zwemmen niet verleerd is. Dat deed ze vrijdag op de 50 meter vrij, maar een WK-limiet was nog iets te hoog gegrepen. Maar vanochtend vroeg was het alsnog prijs. In de series van haar andere discipline de 50 meter vlinder. En toen, Inge Dekker, was het vroeg in de ochtend en zwem ze waren een WK-limiet. Uh, ja, verraste je jezelf? Ja. Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, ik, uh, ik was iets meer gericht op de, op de vrije slag op dit toernooi. Want ik dacht, nou, 24-9 is makkelijker te halen dan 25-9. Uh, op de Vlinder dan. Um, maar aan de andere kant, ja, Vlinder komt toch altijd net iets natuurlijker voor mij. En, uh, maar goed, 25-9 is echt wel heel scherp. Het is dus twee tienden langzamer dan, uh, dan de tijd waarmee ik mijn wereldtitel won twee jaar geleden. Dus. Um, en dat met de voorgeschiedenis van de afgelopen maanden natuurlijk? Ja, precies. Ik was niet uh, ja, gewoon uh, niet zoveel getraind en uh, ja, hier niet optimaal voor voorbereid en ik dacht. Ja, misschien komt het wel toch vroeg, maar ja, het is niet gewoon gehaald en uh, ja, ik ben er super blij mee en uh, ja, ik ga ook, ik ga ja. gewoon. Ja, want dat werd vervolgens inderdaad de vraag. Je zei uh, voorafgaand aan het toen van ja, nou ja, ik moet nog maar kijken wat ik ga doen als ja. die uh, WK-limiet er is, want ik zit ook nog met mijn studie en zo. Maar ja. wat gebeurt er vervolgens na zo'n limiet? We zien je overleggen met uh, de trainer met wie je dagelijks traint. Uh, je gaat overleggen met Choco Verhaar, uh, waar heb je ja. het dan over? Ja, over uh, ja, waar ik dan uh, ga trainen dan uh, vanaf nu en... Uh, ja, dat is nog niet, uh, daar moeten we het nog even goed over hebben, want ik heb wel gezegd, nou ja, goed, uh, uh, ik heb het gehaald, maar dan wil ik me ook gewoon uh, goed voorbereiden. En dat gaat niet met vijf keer per week, want dan, uh, ja, dan haal je misschien halve finale, maar daar doe ik het niet voor. Dus uh, ja, ik ga vanaf nu gewoon uh, alles op alles zetten en uh, ja, dan moeten we even kijken waar ik dat dan uh, ga doen. Precies, maar de eerste knoop die je doorhakt is dus in ieder geval, je gaat voor dat WK? Ja, ik ga voor het WK. En de tweede knoop wordt dan inderdaad, waar ga je je voorbereiden? Heb je zelf al wel een idee van hoe je het uit wil stippelen? Um, ja, nou, er zijn wel een paar opties, maar uh, daar ga ik gewoon nog niks over vertellen. En uh, nou ja, dan krijgen jullie snel genoeg te horen, want uh, ja, de voorbereiding begint morgen. Dus, uh... Ja, precies. Had jij uh, een half jaar geleden, of misschien zelfs maar een paar weken geleden, kunnen denken dat jij gewoon naar het WK in Barcelona zou gaan? Nee, helemaal niet. Want eerlijk gezegd heb ik me pas... Um... Op 14 maart, volgens mij, ingeschreven voor deze wedstrijd. ik dacht, nou, het gaat best wel goed en ik ga gewoon zwemmen. En in eerste instantie gewoon van, nou, weet je, ik wil lekker zwemmen. Laat zien dat ik nog best goed kan zwemmen. Maar ja, het ging toch steeds beter. Dus ja, het is echt super. Of is het ook misschien wel omdat het lekker, zonder druk, zonder al te hoge verwachtingen zwemmen is, dat het dan juist lukt? Um... Nou, dat weet ik niet, want dat uh, zonder of met druk zwemmen, ja, daar ondertussen uh, kan ik daar wel prima mee omgaan en maakt het niet zoveel meer uit. Dus uh, nee, dat maakt niet zoveel uit. Inge Dekker zei dat allemaal. Nog één berichtje, Peter Sormee heeft de marathon van Parijs gewonnen. Keniaan deed er 2 uur, 5 minuten en 38 seconden... over ruim onder zijn persoonlijke record. Hij bleef de Ethiopische favoriet Tadeze Tola voor... en landgenoot Erik Nima bijna een minuutje zelfs voor. Bij de vrouwen won Tadeze Boeru uit Ethiopië... en zij liep de beste tijd ooit in Parijs. De vrouwentijd 2 uur, 21 minuten, haal je niet van, 5 seconden. Radio 1, het NOS-journaal... Heel We gaan het hebben over de hoofdpunten in het nieuws... want het is bijna half drie jaar, is Mark Visser. MKB Nederland maakt zich grote zorgen om cyberaanvallen... zoals de afgelopen weken op Nederlandse banken. Voorzitter Hans Biesheuvel zei in het tv-programma Jinek op zondag... dat hij bang is dat dit soort aanvallen grote schade kunnen veroorzaken. Volgens Biesheuvel is de onzekerheid voor bedrijven al heel groot. Dit kun je er niet bij hebben, zei hij. Ronnie Brunswijk wil president van Suriname worden. De oude rebellenleider doet in 2015 een gooi naar het presidentschap. Tijdens een optreden in Paramaribo van de Amerikaanse rapper Rick Ross... maakte Brunswijk dat bekend. Ronnie Brunswijk was in de jaren 80 leider van de groep guerrilla strijders die vocht tegen de toenmalige leider van het militaire bewind van Suriname... en de huidige president, Desi Bouterse. En de bouw van een nieuwe olie-terminal in de Rotterdamse haven gaat definitief door. Havenbedrijf Rotterdam, een Nederlands en een Russisch bedrijf hebben een overeenkomst getekend. Zo heeft minister Kamp bekendgemaakt. Volgend jaar wordt begonnen met de bouw en naar verwachting is de terminal in 2016 klaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Half drie geweest, we gaan voetballen. Groningen, Heerenveen, Frank Wilaert. Vijf keer op rij gewonnen Heerenveen, vorige week nog van Feyenoord. Zijn ze de favoriet in de derby van het Noorden? Dat mag je wel stellen, denk ik. Want uh, ja, vijf keer op rij winnen, vertrouwen geen gebrek. Hetzelfde elftal als tegen Feyenoord. En uh, Groningen, dat uh, heeft zich net vorige week een klein beetje opgericht... door te winnen uit bij uh, Willem II. En daardoor zich ook weer wat kansen verschaft op het halen van de playoffs voor Europees voetbal. Dus is voor Groningen deze wedstrijd ook heel belangrijk. We hoeven ze niet meer naar onderen te kijken. Maar het verschil is wel duidelijk. Bij Heerenveen mag je het voetbal verwachten. Het werken en het, eh, het zwoegen dat zal bij Groningen vandaan gaan komen. Want voetballen, dat, eh, nou, dat hebben we dit seizoen nog veel te weinig van de Groningers gezien. Wel de eerste balbezit voor de Groningers. Omdat de bal al is gaan rollen tenslotte. En in de beginfase van dit soort wedstrijden is het altijd wat. Onrustig gebeuren altijd wel eens uh, vreemde dingen. Nou, bijvoorbeeld Kruiswijk die uh, een bal verovert achterin. En er dan mee aan de wandel gaat. Zomaar het middenveld in. En dat uh, voert hij iets te ver door. En het fel uh, erop zit er ook van Groningen. Maar dat heeft geen zin. Uiteindelijk vindt Bogasson uh, aan de bal. Op 20 meter van de goal meteen maar uithalen. Toch maar eens even proberen of hij die bal meteen tussen de palen kan krijgen. Bizot aan het werk kan zetten. Dat hoeft allemaal niet. Ja, Bizot kan aan het werk als de bal weer rustig het veld in rolt. En hij de doeltrap mag nemen. Want die bal van Fint Bogasson rolt naast. En zo is het begin van deze wedstrijd in ieder geval behoorlijk fel. Is er bij Groningen in de ploeg één wisseling, want de kreeg vorige week Geel, is geschorst. Voor hem op zijn positie speelt Bakuna, maar die speelde vorige week ook. En dus is Schet nu de rechteraanvaller bij Groningen geworden. Ik zei al bij Heerenveen, geen wijzigingen in de ploeg. Alleen is zomer er niet bij in de selectie. Want meneer is papa geworden van een dochter. En dus is dat nu even het belangrijkste voor hem op dit moment. Niet de Groningse, niet de Noordelijke Derby. En de... Wat dan uiteindelijk het resultaat zal zijn. Dat hoort hij allemaal wel achteraf. Groningen eventjes onder druk. Bizot moet even snel de bal wegschieten. Dat doet hij uit nood over de zijlijn. Binnen twee minuten 0-0 nog in Groningen. En de bal rolt ook in Nijmegen. NEC dat kwakkelt tegen AZ dat de punten zo goed kan gebruiken. En die houdt kan. Maar als NEC wint, dan uh, staan ze misschien wel op de zevende plaats. Hangt er een beetje vanaf wat uh, Heerenveen vanmiddag doet. Want die overwinning van Utrecht, daar waren ze best blij mee hier in uh, Nijmegen. Want als je kijkt naar de stand, uh, NEC op de negende plaats en ADO op de achtste plaats wel evenveel punten. Maar nu is dat al uh, stuivertje wisselen geweest, omdat nu het aantal punten hetzelfde is. Alleen ADO een wedstrijd meer heeft gespeeld. Uh, het staat 0-0, beginfase voor die de bal voor het doel zet. Maar de bal wordt uh, weggewerkt uit de verdediging door uh, Nick Viergever... Frank Wielaert, jij hebt al iets te melden. Jazeker, het is 1-0 voor Groningen. Reitelaar is degene die de bal als uh, laatste raakt. De Fin hoort bij uh, Heerenveen, maar het is 1-0 voor Groningen. De aanval van de Groningers over de rechterkant. Volgens mij was het uh, Texera die daarop kwam stomen. Net niet buitenspel, hij mocht door. En uiteindelijk uh, geeft hij de bal dan voor. Via een uh, Heerenveenbeen is Noordveld kansloos. En Reitelaar denkt dan, nou, ik heb gisteren iemand... Van 3 meter de bal hoog over zien schieten. Maar uh, hij schiet de bal keihard in het eigen doel. Daar staat ook niemand meer in. En dat betekent dat uh, Groningen dankzij Rijtela. Het eigen doelpunt. Uh, staat Groningen in het eigen stadion. In de derby al heel snel op 1-0 voor. Nou, Dan krijg je toch de onverwachte wending waarop je hoopt in zo'n wedstrijd als uh, deze. En Andy, de onverwachte wendingen misschien bij jou in de loop ja. van deze wedstrijd. Daar zijn ze natuurlijk wel blij mee hier bij NEC. Want ik zei het al. Mocht uh, Heerenveen verliezen en uh, NEC winnen. Dan komen ze op de zevende plaats uh, terecht. En ze zijn dus volop in gevecht voor de na-competitie. Uh, balbezit was even voor NEC. Er werd geroepen om een penalty aan. En, uh, vermeende overtreding op Koolwijk werd niet gegeven. Uh, ja, hoe uh, speelt NEC eigenlijk uh, zoals vorige week tegen Ajax? Alleen is Michel Breuer terug. En ook uh, uh, staat Navarone voor in de basis. En dat is allemaal ten koste gegaan van Smos en uh, Stoeter. Balbezit voor AZ via een doeltrap voor Esteban. Heerlijk weer. Voor het eerst weer in de dubbele cijfers. De temperaturen en dat is te merken ook. Want het veld ligt er redelijk bij. En de spelers gingen als... Uh, Koeien weer de wei in. Uh, lekker springend voor de wedstrijd. En er echt zin in hebben. Uh, Breuer heeft de bal voor NEC. Achterin. Kijkt om zich heen. Drie minuten gespeeld. 0-0 de stand. Uh, AZ spelend uh, zo'n beetje zoals ze de afgelopen weken hebben gespeeld. Alleen Thomas Lam is uh, uh, geschorst. Vanwege een rode kaart vorige week. In zijn plaats speelt Etienne Rijn. De bal bezit aan de rechterkant voor NEC. Op de middenlijn. Gaat de bal de diepte in? Komt die, hij uh, terecht? Het komt, komt wel ergens terecht. Maar niet bij Nick van der Velde die daarvoor in staat. Maar de afvallende bal wordt zomaar voor de voeten van Paulsen. Paulsen kan hij uithalen? Nee. Wordt een beetje weggedrukt, speelt hem naar Platje. En dan moet de bal voor het doel komen. En dat lukt niet. Het was overigens niet Platje, maar Rex die de bal voor het doel probeerde te geven. En die nu een overtreding maakt. Een vrije trap voor AZ. We hebben gespeeld. Dik 4 minuten. En het staat nog altijd 0-0 bij NEC AZ. Even een uitslag uit Italië. Fiorentina tegen AC Milan. De topper tussen de nummers 4 en 3 van de competitie is in 2-2. Vooral Milan zal balen van het gelijkspel... Want Fiorentina speelde ruim een helft met tien spelers. Gaan we wielrennen. Parijs, Roubaix. Mooi weer, zei En die kwam net. Ook mooi weer daar. Dus uh, mooi uh, stofwolken. Ja. Sebastian Timmerman op de motor. En Gio Lippens. Ja, en ook hier uh, net in de dubbele cijfers. Ik denk een graadje of 10, 11. Hoewel hier op de tribune in Roubaix is daar weinig van te merken. Want we zitten onder een uh, betonnen dak. Dat oude stadion. U kent het wel. Dat velodroom in uh, Roubaix. En daar, uh, ja, daar staat de wind ook een beetje onder. En dan wordt het toch wel uh, lekker fris. hoor. Ik kijk naar het peloton. Dat wordt gemend door de proef van Radiocheck. De proef van Fabian Cancellara. Die maken de tempo daar. Cancellara keurig achter twee ploeggenoten. Die neemt geen enkel risico op die kasseien. Blijft ook mooi midden op de kasseien zitten. En dan kijk ik wat verder naar achter. En dan zie je ook wat uh, coureurs van uh, Blanco. Uh, we zien Maarten Cialinghi daar aan de linkerkant van de weg rijden. Ook Lars Boom zit daarbij. Nicky Terpstra, die heb ik zojuist ook gezien in zijn Nederlandse kampioenstrijd. Die rijdt in ieder geval een koers die een stuk attenter is dan de de Ronde van Vlaanderen van vorige week. Want toen had hij de benen niet. Toen had hij pap in de benen. En reed hij continu te ver van achteren op die lastige klimmetjes. Nu dus verder naar voren te zien. Maar nu probeer ik hem te ontwaren. En zie ik hem niet op de eerste rijen. Het zou wel eens te maken kunnen hebben met een valpartij die we zojuist hadden. In het midden van het peloton. Waar Mirko Selvaggi van Vakant Vakanselij... Het voornaamste slachtoffer leek, want hij bleef op de weg liggen op de kasseien. Op strook nummer 15 was dat. We zien ook Johan van Summeren in het midden van de weg, in het midden van de kasseienstrook. Inmiddels weer op zo'n hele lastige kasseienstrook met dat peloton. Het peloton dat inmiddels op 1.14 achter de kopgroep rijdt. En daar is de situatie veranderd, want we hebben nog maar twee koplopers. We hebben Gert Steegmans en Matthew Heyman aan kop. En daarachter rijdt Michael de Scher. Die heeft de sprong gemaakt vanuit het peloton. Die rijdt op 28 seconden van die twee koplopers. En daarachter rijdt Stuart O'Grady. Die is afgezakt uit de kopgroep. De winnaar van een aantal jaren geleden. Die blijkbaar de benen niet heeft om de kopgroep te kunnen volgen. Bij die twee koplopers. Bij Gert Steegmans en Matthew Heyman. Onze eigen man op de motor. Sebastien. En die twee koplopers zijn onderweg naar de tweede ravitaillering van de dag. En dat zullen ze wel nodig hebben. Want wat is het een hectische en een hele hele snelle Parijs-Roubert. De tweede ravitaillering net na zone 14. Dat was de in tilois en vanaf daar hebben we nog zo'n 70 kilometer te rijden. Terwijl we nu horen dat het peloton op 1 minuut 15 rijdt. Achter deze twee koplopers. 1 minuut 15. En de koplopers die rijden nu die ravitering binnen. Daar hadden we moeten zijn om drie uur volgens zo'n beetje het medium schema. We liggen dus zo'n 20 minuten voor op dat snelle schema. Met Gert Steegmans en uh, met uh, Matthew Heyman. Ik kijk even achterom. Want de weg is kaas, kaasrecht. En hartstikke lang. Dat is altijd het mooie van Parijs. Robert, tussen die stroken door, dan heb je net overzicht. En dan zie ik daar Cher komen op. Nou, ik schat zo in, een half, uh, half minuutje ongeveer van de twee koplopers. Steegmans aan de leiding in dat wit met lichtblauw van Omega van Quickstep. De ploeg die vorige week dus uh, niet veel uh, ervan bakte in de ronde van Vlaanderen. En de ploeg die ook uh, tegenviel in die ronde was Sky. En Sky zit dus nu met Matthew Heyman ook mee in deze kopgroep van twee. Het duo aan de leiding, 30 seconden voor op Michael Cher. Het Nederlandse Davis Cup team besliste gisteren de confrontatie tegen Roemenië al in hun voordeel. Het kwam toen op een 3-0 voorsprong. Het Nederlandse Davis Cup team was juist op een 4-0 voorsprong gekomen. Timo de Bakker versloeg Marius Coppil. Omdat het gaat om puur voor de statistieken. Want de wedstrijd is al beslist. Het gaat het om twee gewonnen sets. Het werd 7-6, 7-6 voor Timo de Bakker. Ja, makes me wonder natuurlijk van Maroon 5. Eerst al de lastige uiterstrijd tegen Willem II winnen. En dan op voorsprong tegen Heerenveen. Ja, Groningen leeft op een roze wolk, van Wielaard. Nou, ja, ja, het is, er is niks. Nou, het is een tikje overdreven wat je zegt. Op dit moment nog in ieder geval. Maar uh, want ze hebben geen tijd om op een roze wolk te leven. Met name, want uh, ze werken zich in ieder geval het apenzuur. En die voorsprong is verdiend hoor. Want Groningen is de betere van de twee. Heeft ook een enorme kans gehad al op 2-0. In uh, het eerste dikke 10 minuten die we inmiddels hebben gespeeld. El Ganassi nu met een... Uh, een, uh, die loopt over de hele van de rechter naar de linkerkant. Heeft de bal de hele tijd aan de voet. Maar uiteindelijk verspeelt hij hem aan Manjasko, Die werkelijk geweldig opent in uh, deze wedstrijd. Hij heeft al uh, acht, negen rushes over die rechterkant gemaakt. Hij wordt ook voortdurend losgelaten door Djuricic. Dan mag Joey van den Berg daarachter uh, achter die bek van Groningen aanhollen. En die kan hem niet bijhouden. En dat levert voortdurend gevaarlijke situaties op. Kierum heeft een uh, prima kans gehad op de 2-0 voor Groningen. En uh, ja, Heerenveen, dat kijkt een beetje, wordt voortdurend opgesloten... Gejaagd en krijgt helemaal geen tijd om te voetballen. De hensbal van Van Dijk. Maar die wordt niet gezien, althans niet gegeven door Wegenreef. En zo kan Groningen in ieder geval doorvoetballen. Met Schet aan de rechterkant. En Bakuna die daar even komt ondersteunen. Die wil graag de bal terugleggen op Van Dijk. Maar er is geen ruimte. Dat wordt goed dichtgelopen door El Ganassi. Die de bal dan ook nog afsnoept. En dan kan Heerenveen komen. Dat gebeurt allemaal op de helft van Groningen. Maar El Ganassi in combinatie met De Roon. Dat loopt niet. Van Dijk zit er dan goed tussen. En dan kan Groningen... Groningen weer overnemen. Zo gaat het spel razendsnel heen en weer. Maar dan op dit moment vooral toch even rondom de middenlijn. Want we komen niet in de buurt van de, de goals. Dat kan nu gebeuren als er een vrije trap is voor Groningen. De bal even van de rechter naar de linkerkant gaat. Daar is alle ruimte op dit moment. En kan Groningen gaan voetballen. Bijvoorbeeld met Lindgren en De Leeuw. De Leeuw centraal wil de bal wegleggen achter de verdediging van Heerenveen. Dat is, lukt op zich wel aardig. Alleen Kielem was bepaald niet van plan om erachteraan te gaan. Dus gaat de bal gewoon rustig over de achterlijn en kan Nortveld... De doeltrap gaan nemen. Zit de Roon geblesseerd op het veld. Daar komt verzorging bij. En dan gaat het wel even duren. Zie ik ook nog links en rechts. Limkeren bijvoorbeeld nog even zijn schoenen goed vastmaken. Ja, zo gebeuren er allemaal dingen in die openingsfase. Waardoor er even uh, op adem moet worden gekomen links en rechts. En even nog wat uh, dingen goed gedaan moeten worden. Nog wat kledingstukken goed gedaan moeten worden. Groningen, de baas tegen Herenveen in eigen stadion. In het eerste kwartier. Dat levert een 1-0 voorsprong op. En ECAZ, wie is daar de baas? Buiten jou natuurlijk, Andy. Ja, dat is het eigenlijk niemand, hè? Het is 0-0. NRC kwam wel goed weg, overigens. Want er was een overtreding gemaakt door Van Eijden op Josie door. Die werd gewoon ons te boven gekegeld. De scheidsrechter er van zich Het gebeurde in het strafschopgebied. Gaf daar geen penalty voor. En daar kwam NRC dus goed weg. Het is een open wedstrijd, maar wel een slordige wedstrijd. Veelmatige pases. Maar ja, het is natuurlijk ook wel de nummer 9 tegen de nummer 15. En nu heeft NRC heel even de bal gehad. Maar Berghuis kan de bal weer af. Pikken en speelt de bal naar Elm. Elm uh, goede bal op 4 geven. 4 geven nu met de opening naar de rechterkant. Naar de uitblinken van vorige week. Naar, Beer, uh, naar Berens uh, wilde ik zeggen, maar het is Marcelis. Marcellus, uh, nu geen goede bal. Naar de linkerkant. En kan Wijnalden uh, er tussen komen. Ja, en dan geeft scheidsrechter voor zich hem nu wel een vrije trap tegen AZ. En mag uh, NEC een vrije trap gaan nemen. Een minuutje stilte voor de wedstrijd gehad, uh, vanwege het overlijden van Jan Remmers. Oude trainercoach van NEC tussen 1961 en 1970, 90 jaar geworden... en bracht NEC naar de eredivisie, was dus een succesvolle coach... en vandaar ook de minuut stilte en de rouwbanden bij de spelers van NEC. Balbezit voor Comboy speelt de bal naar Kolwijk. Die wordt opgevangen, geen vrije trap. En dan mag Marcellus verder gaan, die gaat nu over de middenlijn, Hij Probeert de bal in de voeten te spelen van Eiltie maar die wordt afgetroefd door Van Eijden. En dan is er even het pitwerk van Nick van der Velden... die zomaar de bal kwijtraakt, is het maar Maher. Die al een paar mooie pasjes uit de voeten heeft laten te komen. En nu de bal weer over de hele geeft. Echt een schitterende bal op bij Naldem. Naar Eltidor. Eltidor in het strafschopgebied wordt weer aangetikt. En nu uh, was het uh, minder ernstig van uh, Breuer. En dus geen penalty. En dus blijft het hier gewoon. Na een kwartier spelen 0-0 bij NEC AZ. Gaan we weer naar het stoffige parijs roubaix met Sebastian Tilleman en Geo Lippens. We zien een man van Europcar, een Fransman die wegrijdt uit het peloton met een hoekige stijl. Nee, het is niet Thomas Leclerc, maar het is oost oh, Godin. En ik zeg, oh, omdat ik alweer een valpartij zie. Met een van de renners van Facalso Leiden bij betrokken. Er liggen een paar mannen daar in een hoekie. Eens even kijken wie daar onderuit gaat. Is het. nee, ja, het is Wesley Kreder die ook onderuit gaat. Het is Chris Boekmans die op de stapel schuift. Er ligt een renner van op het asfalt. Ja, het is een, een typische valpartij voor deze Parijs-Roubaix. Het gaat mis in zo'n bocht. Ook Mathieu Ladaigneur voor de Fransen. is er ook een outsider hier voor een uh, ereplaats. Die is ook vervelend ten val gekomen. En uh, die zie je niet zo snel meer op de fiets zitten. Kijken wat daar gebeurt. Dan wordt er gevallen zo'n beetje voor de staart van het uh, peloton. Daar zie je ze onderuit gaan. Ook Leukemans die helemaal achteraan uh, zit. Boekmans dus en Kreder. De drie mannen van Vakantselei bij elkaar. Net op een ongelooflijk. Gelukkig moment. Ladanjoe vervolgt inmiddels weer zijn weg. Maar dat ziet er allemaal niet zo goed uit. Hij schudt wat met de rechterpols. Is blijkbaar hard op die pols uh, terechtgekomen. En dan te bedenken dat we nog steeds die twee uh, koplopers hebben. Uh, twee koplopers. Gert Steegmans en Matthew Heyman. Maar Andy, jij hebt nieuws. Doelpunt voor AZ. Mooie actie hoor. Voor van Maher die de bal halverwege de helft van NEC krijgt. In de voeten aangespeeld. En uh, heeft Breuer tegenover zich. En Breuer wordt een beetje gedold. En dan een prachtig schot buitenkant langs keeper Babels en zo gaat die bal de hoek in met twee stuiten en dat is uh, genoeg om AZ de voorsprong te geven tegen NEC en dan hebben we 17 minuten gespeeld en dat is al heel wat korter dan de fietsers op de fiets zitten Gio ja zeker want uh, die zitten al vanaf 10 uur vanochtend op de fiets, het zou je maar uh, gebeuren op een voetbalveld vanaf 10 uur en dan uh, nu om uh, zo'n beetje 3 uur nog steeds uh, aan het voetballen zijn we weten ook inmiddels dat er een achtervolger is ook weer een man die weggesprongen is uit het uh, peloton Maarten Wijnands de bellen uit de Blanco formatie die het even probeerde. Maar inmiddels alweer teruggepakt is. En dan weten we dat we twee koplopers hebben. Steegmans en Hemen. En als uh, Michael Scheer even voor zich uitkijkt. Dat is de achtervolger namelijk. Dan ziet hij daar de motor met de brede rug van René Wijkens. En Sebastiaan achterop. Uh, jullie kunnen hem zien aankomen, Sebastiaan. Hij is er bijna bij. En daardoor moesten wij zojuist de twee koplopers weer voorbij. Steegmans en Hemen. Dus wat mij betreft mag die Scheer meteen aankomen sluiten. Want als dat zo is... Dan is het verschil weer een minuut naar het peloton toe en dat betekent dat wij met de motor er weer achter mogen. Ik heb nog niet veel renners gezien, dat is een teken dat de verschillen nooit groot zijn geweest in deze parijs roubaix de twee koplopers Steegmans en Hemen, begonnen aan de zone in Orgie. Dat betekent dat we nog zo'n uh, 60 kilometer te rijden hebben. Een zone van uh, eerste 1,7 kilometer, drie sterren. Hoe meer sterren, hoe zwaarder het is. Vijf sterren is het maximum, dus het is toch wel een uh, gemene middenmotor, laten we het zo maar noemen. Deze zone in orgie. Veel stof ook hier. Het is de hele dag al stofhappen in het zonnetje van Noord-Frankrijk. Die omstandigheden zijn goed. Lars Boom hoopt op regen. De regen is er niet. En ja, We gaan andermaal naar die Outcome. Ja, want er wordt hard gefietst, maar er wordt ook hard gescoord. Bij NEC-AZ eh, is het gelijk geworden. Prachtige vrije trap van Kevin Comboy met links. En daar is Esteban helemaal kansloos. Het is echt een prachtige vrije trap. En die past precies naast de paal, naast Esteban. Het is weer gelijk. 1-1 bij NEC-AZ. Wij gaan het hebben over hockey. Zo naar het mannenhockey. meerste uitslagen bij de vrouwen. amsterdam SJC 1-3. Kampong Oranje-Zwart 1-5. Lager Den Bos. Eerste puntverlies voor Den Bos, 0-0. Hurley Nijmegen 2. Tweede... 2 0 HDM de Terriers 6-0 en Mop Pinocchi 0-3. Den Bosch, Amsterdam en SJC geplaatst voor die play-offs. Oranje-zwart nu in de beste positie met Hurley, Kampong en Lara daarachter. Jagen de Terriers en Nijmegen strijden om rechtstreeks een degradatie... en de andere om de play-out plaatsen. Kampong, Oranje-zwart bij de vrouwen, dus 1-5. Tim Stens bij de mannen. Net begonnen, denk ik, hè? Ja, en al gescoord, Tom, want het is 1-0 voor Oranje-zwart. De eerste de beste aanval van Oranje-zwart... via de Belgische international Thomas Briels. Hij ging goed door, een overtreding... van van Sjoerd de Wert leverde een strafkorner op. De eerste strafkorner van de wedstrijd. Ja, en Oranje Zwart heeft natuurlijk Mink van der Weerde. Het strafkorner ook van het heel zelftal. Hij pusht de bal heel hard laag langs keeper David Hart. Dat betekent dat Oranje Zwart nu al na vier minuten met 1-0 voor staat. En het is een echte topper deze wedstrijd. Kampong staat derde, Oranje Zwart staat eerste. Rotterdam tweede, zeg maar. En er is heel weinig verschil tussen al die ploegen. Bloemenaal staat vierde en Amsterdam staat vijfde. Maar ik heb eens even gekeken naar het programma. Want Bloemenaal speelt tegen Laren. Nou, dat winnen ze wel. Amsterdam tegen Stichtweer winnen ze ook wel. Rotterdam tegen Pinochet winnen ze ook wel. Dus als Kampong hier verliest, dan zakken ze weer naar de vijfde plaats. En dat is natuurlijk een slechte zaak. Maar goed, Kampong heeft nog een hele wedstrijd om die 1-0 achterstand goed te maken. Het heeft wel weer Sander de Wijn in de ploeg. Lang geblesseerd geweest deze international. En uh, ja, echt een steunpilaar van Kampong. Hemstringblessure, maar uh, vandaag staat hij weer in de basis. Hij begint. Zal niet de hele wedstrijd spelen, Zij Alexander mij voor de wedstrijd. Ze zijn heel zuinig op Sander de Wijn. En terecht natuurlijk. Want zo'n hemstringblessure is heel vervelend. Bij Oranje-Zwart. Uh, geen Marcel Balkenstein nog, hij heeft zijn vinger gebroken een tijdje geleden. Hij speelt nog niet, zal hem een paar weken duren. Dus uh, wat dat betreft uh, is Oranje Zwart niet helemaal compleet. Maar ze staan wel met 1-0 voor na vijf minuten spelen hier in Utrecht. Wat, wat kon AZ maar kort genieten van de voorsprong tegen NRC en die houtkamp? Ja, ze zeggen wel eens, dat doet hij anders nooit. Nou, dat geldt zeker voor Kevin Comboy, want het was het eerste doelpunt. Het was wel een hele vrije met links uit die vrije trap. Een metertje of 25 van het doel van Esteban. Nu een vrije trap voor AZ. 1-1 de standbal gaat in het strafschopgebied komen. Wordt weggekopt, maar opgevangen. Door Marcus Hendriksen, Maar die kan de bal niet inbrengen. Is het Marcellus die de bal naar de rechterkant speelt. Maar die is wat hard. Voor Berens. Nee, hij kan hem binnenhouden aan de rechterkant. En gaat dan met Comboy in gevecht. En dat gevecht wordt door Comboy gewonnen. Omdat Berens er niet langskomt. Maar het was dus een nou, die mooie openingsgoal van Maher. Wel een heel zwak verdediger van Breuer. Uh, dat wel. Want die bleef maar kijken en kijken en achteruit lopen. Ja, dan moet je door Maher zeker zo voorbij gelopen. En die schoot hem goed in. Uh, maar daarna dus, nog geen twee minuten later. Was het de gelijkmaker via Kevin Comboy. Het eerste doelpunt van het seizoen. Balbezit nu weer voor NEC via Platje. Die speelt de bal tegen de arm van Rijne aan. Maar dat uh, was niet opzettelijk van Rijne. Dus gaat het spel verder met uh, Berends aan de rechterkant. Berends uh, wordt weer van de bal afgelopen. Maar dan horen we het fluitje van Van Zichem. Vrije trap dus om de middenlijn voor AZ. Ik zei het al, het is een uh, leuke open wedstrijd. Om, uh, omdat men uh, bij de, uh, ja, probeert er toch tempo in te houden. Wel af en toe wat slordig. Maar dat hoort erbij als het uh, tempo ietsje hoger ligt. Nou, Nu ligt het laag omdat uh, Marcellus wel heel lang wacht. Met het nemen van die vrije trap. Voor staat een beetje te dichtbij. Nou, ga nou een beetje ver, een metertje naar achteren. Dan kunnen we gewoon verder voetballen. Uh, dat gaat nu gebeuren. Eindelijk de vrije trap genomen. AZ staat uh, gelijk uit bij NSC met 1-1. Even kijken of dit gevaarlijk wordt. Nee, want Elthi krijgt de bal niet onder controle. 1-1. Groningen, laatst gemelde stand. 1-0 ter Herenveen Frank Wielaert, nog kansen geweest? Uh, nou, eentje. Een enorme <laughs> ja. voor Texera. Als, als je toch puntspeler bent en je krijgt geld voor... Uh... Dit werk, dan moet je hem gewoon maken. Hij staat nou 6, 7 meter van de goal van Noordveld. Maakt de bal vrij. Zet zijn lichaam goed tussen de bal en de tegenstander. Hij doet alles goed. Behalve inschieten. Recht met de binnenkant van de rechtervoet op Noordveld af. Na een heerlijk paasje van Kierum vanaf de linkerkant. Texera helemaal vrijgezet. De tweede kerel dat Groningen de kans op 2-0 laat liggen. Tegen Herenveen uh, dat echt uh, zich probeert weer terug in de wedstrijd te knokken. Maar dat niet kan matchen. Die vechtlust met wat Groningen hier uh, vandaag laat zien tot nu toe in ieder geval ook nu weer in het rechtstreekse duel. Pelle van Arnold krijgt te maken met drie, vier Groningen spelers. En uiteindelijk krijgt Groningen dan ook nog eens de vrije trap. Omdat uh, van Arnold dan een klein beetje te veel van zich aftrapt. En vergeet dat er ook nog een bal geraakt moet worden tussendoor. En dus Kwakman die de vrije trap mag gaan uh, nemen nog uh, op de eigen helft. En hij wacht eigenlijk op wat beweging voorin, zodat hij de bal ergens kwijt kan. Hij kan hem natuurlijk ook gewoon richting het hoofd van Texera proberen te krijgen. Maar is dan bang dat hij gouden de bal krijgt. En dus gaat hij maar even terug naar Bizot. Hij kiest voor balbezit, dat is ook misschien wel verstandig. Na bijna 25 minuten voetballen bij Groningen in Herenveen. Groningen leidt tenslotte met 1-0 in eigen huis. De hel van het noorden, Parijs, Roubaix, de Sebastian en Gio. Onrustig aan de kop van het peloton. Voortdurend demarrages. Nu onder andere de Engelse kampioen Ian Stannard. Sterk voorseizoen rijdt hij dit jaar. En hij rijdt weg met vier andere mannen uit dat peloton. Maar groot is het verschil nog niet. We hebben ook Damien Godin. Die Fransman die. Ge... Ja, hij is het boomlang. Hij zit op zijn fiets. Er werd al gezegd als Briek schotten in zijn oude dagen. En schokschouderd over die betonwegen heen. Hij neemt wel voorsprong op het peloton. Hij heeft inmiddels nog maar 22 seconden achterstand. Op het trio aan de kop. Gert Steegmans, Michael Scher en Matthew Heyman. Godin daar dus achteraan met open gerit shirt. Zo is het blijkbaar toch onderweg dat als het zonnetje er eenmaal op staat. Dat de coureurs het warm hebben. En in het peloton dus onrust. We hebben ze wel allemaal gezien hoor. Ook die Nederlanders. Nicky Terpstra onder andere in zijn kampioenstrui. Lars Boom, uh, Charlinghi. Dat soort mannen die zitten er allemaal bij. Ook Sebastiaan Langeveld hebben we daar gezien. Maar goed, vooraan dus. Drie koplopers. En die voelen wel dat Godin eraan komt. Hoor, want die drie ja, die zijn toch behoorlijk aan het kijken. Er mag met oortjes gekoerst worden in deze koers. Want een World Tour wedstrijd. Dus de ploegleiders zullen het ongetwijfeld gezegd hebben. We rijden tussen de weilanden door. Beetje de kleine gehuchtjes, dorpjes in en uit. Op weg naar de volgende strook. En dat is dan alweer zone 11 in OG. Les OG, dat is een viersterrenstrook. strook Gevolgd door een vijf strook in Mont-en-Péval. Mont Mont dus dan moet het dan wellicht een keertje losgaan, deze Parijs-Roubaix. Waar dus Langzaam maar zeker de grote namen naar voren komen in dat grote peloton. Grote peloton dat jacht maakt op Steegmans, Heeman en Sher aan de leiding. En daar nog maar een twintigtal seconden achter, Damien Goder. Rijnissen, hoe ben natuurlijk in het volgende uur? Net als het vervolg van NEC AZ, die op 1-1 staan via Maher en Comboy. Groningen leidt 1-0 thuis tegen Heerenveen. Rijteluit speelt bij Heerenveen, schoot in eigen doel. En al afgelopen, want om half 1 begonnen, Utrecht, Aden, Den Haag, einduitslag 1-0 kennis is macht. En Nederland wil scoren als kennisland. My passion always remains to do something which is at the top level, to study in a globally competitive top university. Maar is Nederland wel aantrekkelijk genoeg voor buitenlands talent? Heb je appataat? Ja, ja, leuk. Wereldwijd is er een enorme concurrentie aan de gang om de beste mensen aan te trekken. The War on Talent wordt dat genoemd. En kan Nederland winnen van China in The War on Talent? Luister vanavond om 7 uur naar Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren.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 Daarom steken we liever een duim op en wijzen niet met het vingertje. DNV Business Assurance. Certificering en training. DNV. Als het goed is, is het goed. Maar verbetering zit in een klein hoekje. 40% korting, 50, 70, 75% korting. Ah, het is weer schapruimen bij Macro. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. is zowel food als non-food. Zo doen ze dat bij Macro. Partner van Ondernemend Nederland.